الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه جماعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. انتبهين الله سبحانه وتعالى دخل ديون سيرس في الزامل قمت عم بيدا ونوم تتعلم ik Allah wa om ons allemaal te verzamelen in de hoogste graad van, van het paradijs Amen. met onze habib, met onze leider, Amen. met onze profeet, sallallahu alayhi wasallam en zijn metgezallam. Echwaan, uh, iedereen kent de, de, de, de actualiteit. Iedereen weet wat ons dagelijks bezighoudt en wat de gemeenschap in het algemeen bezighoudt. Een van deze zaken is de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Dagelijks. En wij spreken over dagelijkse aanvallen op de profeet sallallahu alayhi Wasallam. sallam. Zij hebben er zelfs een kunst van gemaakt. Een jaar of twee geleden hebben zij in Scandinavië een prijs uitgereikt voor degene die de beste karikatuur maakt van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zij hebben er zelfs een kunst van gemaakt. Zij hebben er een kunst van gemaakt om te liegen over de profeet sallallahu alayhi Wasallam, Om leugens te verspreiden over hem. Om zaken te verdraaien. ...en om hem, te, te, te, uh, om hem af te beelden als een bloedtorstige man die enkel uit was op chaos en, en, en, en, en oorlog. Tayyum. Hoe reageren de moslims op deze zaak? We hebben verschillende soorten. Eén, een soort moslim zegt, geen hey, inshallah, laat over u waaien, er zal niets gebeuren. Hij is de meest verheven man, hij is de uh, verkorene, hij is de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ze, hun woorden kunnen hem niet delen. Klopt. Hun woorden kunnen we hem niet delen. sallallahu alayhi wa sallam. Zij mogen zeggen en doen wat zij willen, zijn positie blijft zijn positie. En zijn positie in ons hart zal niet veranderen met de woorden van deze ongelovigen of met de beschuldigingen van de ongelovigen. Dat is een zaak dat klopt. Welke, is het niet een beetje hypocriet om wanneer onze ouders worden beledigd, dat wij plotseling kwaad worden en dat wij plotseling beginnen reageren om hen te verdedigen of zelfs fysisch hen te verdedigen, wanneer de profeet sallallahu alaihi wasallam) beledigd wordt, zeker wij laat hun doen. Geel inshallah. Het kan hun niet delen. Als iemand mijn ouders beledigt, gaat dat, iets veranderen, gaat dat iets veranderen aan de positie van mijn ouders in mijn hart? Helemaal niet. Wanneer ik toch wordt hij kwaad. Logisch. Dit is een natuurlijke eigenschap van een mens die moet kwaad worden voor zijn, voor zijn eer, voor zijn ouders. Logisch. En waarom dan voor onze Profeet sallallahu alayhi wa sallam niet? Ajie. de tweede categorie zeggen wij verdedigen de Profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wij verdedigen de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, en, en hij is onze Profeet sallallahu alayhi wa sallam, en wij zullen over hem blijven praten. Zoals op een dag, ik was in een lezing en dat was ook rond de tijd van de karikaturen en de spreker zei: Laat hun de Profeet sallallahu alayhi wa sallam beledigen. Ik ben hier, ik spreek over hem. Is dit een goede aanpak? Subhanallah. Laat hen beledigen? Ja, nee, wat is dat voor een uitspraak? Een derde soort zeggen. We houden van de Profeet sal Sallallahu Alaihi Wasallam. En, en zij zeggen dat zij van hem houden. We lijken allemaal geschoren paarden en broeken dat over de grond uh, schuren. En zij zeggen, we houden van de Profeet sal Sallallahu Alaihi Ja, subhanallah. Liefde voor de Profeet sal Sallallahu Alaihi betekent toch ook geen volging in zijn voetstappen. Dus ik woon vandaag, ik dacht insha'Allah te spreken over deze zaak, over de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wie is hij? Wat betekent hij voor ons? En hoe moeten wij omgaan met de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Hoe, hoe dat ik ben gekomen op dit onderwerp, ik was op internet op een, ik was aan het lezen, op een forum aan het lezen. En plotseling zei iemand, door een uitspraak dat ik had gedaan een tijdje, een tijdje, een tijdje, terug, een tijdje terug, hij zei de naam van de profeet sallallahu niet kennen, bete is geen probleem. Yani, het is niet dat je het paradijs niet kan betreden door de, de naam van de profeet sallallahu niet te kennen. Subhanallah. Een, beet, een, een vraag die ik zou kunnen stellen aan, aan een ieder van ons en aan iedereen die de lezing zal uh, beluisteren of zien. Denk je nu echt het paradijs te betreden zonder de profeet sallallahu alaihi wa sallam, te kennen en te volgen? En kan iemand zichzelf dat voorstellen? أن فور باردو انتبهين إسلام لا إله إلا الله رسول الله كان لا إله إلا الله علیم كان محمد الرسول الله الله, الله. الله, الله الله في القرآن عن عليه hij zegt, we hebben jou gezonden als getuige, als brenger van een blijde boodschap en als waarschuwer. Een getuige, beste broeders, en iedereen weet dat, een getuige is rechtvaardig. Of een getuige dient rechtvaardig te zijn. Klopt, een getuige is rechtvaardig. En waarom komt een, een, een, een, een, een getuige voor rechtvaardigheid te brengen? En dit is de eerste eigenschap van de profeet, hij is, een getuige, voor, hij is een, een getuige gekomen voor de mensheid. Brenger van een blijde boodschap. Kan een blijde boodschap negatief zijn? Kan iets... Het moet wel goed zijn. Brenger van goed nieuws, van een blijde boodschap. Goed nieuws is altijd positief. Een blijde boodschap is altijd positief. En een waarschuwer. Een waarschuwer zal enkel waarschuwen uit liefde en medeleven voor degene die hij waarschuwt. Waarom zou je anders iemand waarschuwen? het liefde of het respect of het medeleven voor deze, voor deze persoon die waarschuwt, aarschuwt, Wil de profeet is gekomen als een waarschuwer voor de mensheid een waarschuwer tegen wat? tegen natuurlijk jehennem en een pijnlijke bestraffing in het hiernaammaals dit is onze profeet en wij moeten er trots op zijn dit is onze profeet sallallahu alayhi wa sallam we moeten stilstaan bij deze zaak, beste, beste broeders. En iedereen heeft al gehoor, lezingen gehoord, boeken gelezen over de profeet Sallallahu, we moeten stilstaan bij deze man. Wallahi. Wallahi. We hebben de grootste niet meer gekregen dat een umma ooit zou, kunnen krijgen, zou, zou uh, kunnen krijgen. En er is geen enkele gemeenschap dat na ons zal komen die die een profeet zal krijgen of een gelijkaardige profeet zal krijgen of een betere profeet zal krijgen en in het verleden is er nooit een gemeenschap geweest die zo'n profeet heeft gekregen of die iemand heeft gekregen met zo'n status, dus dat moeten wij weten dit is onze profeet die wij dienen te volgen Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. Roninkuntum tu Hibbol Allaha Fettabi Oni, Yohrib Kumullah Oeyag Firlekum Dinubekum. Zeg, Ja, niet zeg, Ja, Muhammed. Allah Subhanahu wa Tayyip geeft het commando aan de Profeet Sassan, beveelt het buiten de Profeet Sassan. Zeg, als jullie van Allah houden, Fettabi volg mij, Ja, volg de Profeet Sassanim. Yohrib Kumullah, Allah allah zal van jullie houden, Oeyag Firlekum Dinubekum, en Hij zal jullie zonden vergeven. De enige weg, de enige manier om van Allah Subhanahu wa taala te houden. En dat Allah van jou houdt en jouw zonde vergeeft, is de profeet sallallahu alaihi wasallam volgen. Duidelijk. Ja. Er is maar één manier. De sunnah van Mohammed salatu wassalam volgen en verdedigen. Dit is de manier, beste moslims. Dus, wie is hij? Hij is Mohammed ibn Abdullah, sallallahu alaihi sallam. Ja. Zijn naam, voor diegenen die het niet zouden weten, zijn naam is Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul al -Mu'talib. Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf Al Qurayshi, Dit is zijn volledige naam. Yani, ik zeg zijn naam, en heel veel zou zeggen van, ja, waarom heel die lange naam? Yani, we moeten iemand volgen. We moeten van iemand houden. We moeten ons leven en ons ouders opofferen voor een persoon, maar wij kennen zijn naam niet. Is dat logisch? Is dat realistisch? Bepaalde geleerden hebben zelfs verplicht, en hebben het, hebben het een, een verplichting gemaakt... Om de sira van de profeet sallallahu wa sallam, te kennen. Yani, je moet een minimum van kennis hebben over de profeet sallallahu wa En natuurlijk, de, de, een van de vragen die zal worden gesteld in het graf is: wie is jouw profeet? Mohammed logisch. En als je niet naar hem hebt gel geluisterd en hem hebt gevolgd, dan ga je het antwoord niet kennen, Moge Allah ons behoeden Amen. Uh, voor zulke, voor zulke bestrijding. Amen. Amen. Zijn naam alleen, Mohammed. Mohammed komt van het Hemd. Prijzing. En hij is de meest geprezen Mohammed. Hij is de meest geprezen Zijn vader is Abdullah. Dienaar van Allah. Subhanallah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, hield ervan om Abdullah wa rasoola, genoemd te worden. Om dienaar van Allah genoemd te worden. En hij is de beste dienaar van Allah. En zijn godsdienst en zijn, zijn, hetgene waarmee hij is gekomen is de meest zuivere vorm van het dienen van Allah subhanahu wa ta'ala en van het aanbieden van Allah subhanahu wa ta'ala Amina, zijn moeder zijn moeder Amina de naam komt van Al-Amin van Al-Amin Al-Amin is veiligheid en Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem, hem toch gesteld in zijn, zijn da'wah Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem toch beschermd in zijn da'wah en subhanallah zijn sharia is de pure veiligheid voor Jan en alman Zowel moslims als niet-moslims. Dit is de sharia van Muhammad. El amn. Pure veiligheid voor iedereen. Dit is enkel zijn naam. Ikhwan, we spreken enkel over de naam. En kijk al zijn naam wat hij betekent. Subhanallah. Breng iemand die zo, die, die, die, die zo perfect in elkaar is. Sahaba zeiden over de profeet. Wa Zij zeiden: Subhanallah. Hij is zo volmaakt en perfect, alsof hij zichzelf heeft, alsof hij zichzelf heeft geschapen of zichzelf heeft in elkaar gestoken. Hij is zo perfect. Zij zagen alles perfect in hem. alayhi wa wasallam. En Allah subhanahu wa taala bevestigt dat in de Koran. Wa voorwaar jij bent van een hoogstand karakter. Dit is over de Profeet sallallahu alayhi wasallam we moeten stilstaan bij die zaken en we moeten dit leven beste, beste broeders en nee uh, het is niet zomaar iets er zullen natuurlijk uh, ons, ons, uh, onze lezingen en onze bewegingen worden worden met microscopen bekeken uh, dus er zullen waarschijnlijk ook niet moslims deze lezing beluisteren en dus dacht ik waarom niet laten we inshallah, voor de niet moslims het is ook positief voor een moslim om die te weten maar laten we ook voor de niet-moslims iets geven, een bijdrage, in het geval dat zij niet zouden overtuigd zijn van deze eieren. jij bent van een hoogstaand karakter. Als dit niet genoeg zou zijn voor hun, natuurlijk wij weten als zijnde moslims dat als deze eieren enkel zou zijn geopenbaard, dat dat meer dan genoeg is voor ons om hem blindelings te volgen en om ons leven te geven voor hem en om ons ouders op te offeren voor deze man. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wainnachim. Natuurlijk uit barmhartigheid van een moslim gaan we proberen even duidelijk te maken wie de profeet sallallahu is. We hebben hier enkele citaten. Om te beginnen van hemzelf. Van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Voor degene die zegt dat de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam is gekomen in zijn Sharia, is een onderdrukking voor vrouwen. En dat hij een vrouwenonderdrukker was en dit en dat. We weten allemaal wat er wordt verteld over hem. Sallallahu Alaihi Wasallam. Hij zei, degene van de gelovigen met het meest volmaakte geloof zijn degene met het beste gedrag. En de beste onder jullie zijn, de, zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouw dit is een authentieke hadith van de profeet en, en bij deze dagen wij iedere persoon uit om te gaan zoeken in dit citaat en in de overleveringsketen om één zaak te vinden die niet klopt in die keten of in die, of in die uitspraak en, en dit zijn authentieke overleveringen en zoals iedereen weet de, de kennis van hadith is heel uh, diepgaand en is heel uh, precies dus als die authentiek is, is die authentiek bij de profeet sallallahu heeft gezegd over vriendelijkheid en goede manieren. Hij die in Allah en de dag des oordeels gelooft, laat hem zijn buurman geen ongemak, um, geen ongemak bezorgen. De buurman, om te beginnen. Hij die in Allah en de, de dag des oordeels gelooft, laat hem zijn gast eren. En hij die in Allah en de dag des oordeels gelooft, laat hem het goede zeggen of zwijgen. Dit is onze profeet sallallahu Alaihi in een hadith sahih. Hij spreekt over de buurman, hij spreekt over de gast en hij spreekt over degene die spreekt, laat hem iets goed zeggen of zwijgen. Subhanallah. Komt dit overeen met het beeld dat wij dagelijks krijgen in de media? Het beeld van onze profeet, salam, dat hij uh, kwaadaardig is en slecht is en dit en dat. En bepaalde moslims, ja yani, dit is spijtig om te zeggen, ik, ik ga inshallah verder gaan, we, lijken, we moeten duidelijk zeggen bepaalde moslims, zij gooien zichzelf in, in en we hebben dat verschillende keren meegemaakt op Paltout bijvoorbeeld, dat wij horen een broeder is aan het debatteren met christen of met atheïsten, en dan komen zij met hun shubuhat, dan komen zij met hun verdraaide ayat en, en, en, en een hadith van rafida, van shia of van ik weet niet waar, zij beginnen, zij brengen bepaalde zaken, leugens natuurlijk over de profeet, en zelfs die moslim die, die, die wordt geïntimideerd door hun uitspraken, en subhanallah Zelfs een moslim begint te zeggen van wow, kifesh, uh, wat scheelt er hier? Meestal draait dat rond bijvoorbeeld het huwelijk van de profeet met Hafsa, of rond Aisha, Inha, of uh, uh, een uitspraak van de profeet, <coughs> uh, of een daad van de profeet, zij, zij zouden zeggen dan ja, uh, de profeet zij zij heeft uh, uh, 600 joden laten, laten doden in Ghaybar. En daar stopt het en die moslim die weet van niets en die zegt van nou subhanallah nee dat kan niet mijn profeet zou zoiets nooit doen en dan brengen ze hadith uh, Sahir Bukhari enkel die executie van die 600 personen die man die, die zijn wereld uh, die, die zijn, uh, wereld stort in elkaar. hij kan zichzelf niet inbeelden dat zoiets gebeurt hetzelfde als uh, op een dag in debat een sheikh zij waren aan het spreken over Sheikh sheikh Abu Mus'ab in Irak en hoe hij uh, ho uh, mensen executeerde. <coughs> en die sheikh zei tegen tege zijn tegenstander van kijk, dat je nu akkoord gaat met die man of niet akkoord gaat, yani er is iets terug te vinden in de sira. Er zijn hadiths die spreken. Die man die zei nee, nee, nee, nee, als dat klopt ik ben geen moslim. En <laughs> yani, subhanallah. Hoe komt dat? Ach, door geen kennis te hebben als je geen kennis hebt van jouw dien dan ben je zo zwak en dan kun je op ieder moment kunnen breken en dit is niet wat wij willen en dit is de reden waar, dat wij, waarvoor, waarvoor dat wij over deze zaak spreken laten we onze profeet Zalem kennen zodat niemand ons iets kan komen wijsmaken zodat wij standvastig zijn in de liefde van onze profeet Zalem wat zijn de profeet SAS over het wereldse leven over het wereldse leven en over de soberheid in dit leven de waarde van de wereld in vergelijking met het Hernam als, is alsof een van jullie een vinger in de oceaan steekt en dan zag hoeveel water er aan bleef hangen wanneer hij, die, wanneer hij terug, zijn vinger terugtrok. En dit is de waarde van de dunia. De profeet Sallallahu heeft helemaal geen waarde geschonken aan deze dunia. Op een dag kwam Omar ibn al-Khattab binnen bij de profeet wasallam en de profeet Sallallahu Alaihi lag op de grond. En toen hij recht zat, waren er sporen van die. Van die tapijt, of van die harde tapijt. in, in, in, de, in de zij van de profeet. waarop Omar ibn Khattab dat heeft hem geraakt. Heel veel mensen denken van Omar dat hij. Dat hij een woeste man was die enkel kwaad uh, die enkel hard was en nooit zacht. Hij zag dat bij de profeet. Salam. en hij zei: Ja, Rasulallah. De ongelovige. de ongelovige koningen. Kisra en Keizer en Najashi en andere koningen. Zij hebben gouden paleizen en zij hebben matrassen van zijde. En jij bent de boodschapper van Allah, de beste onder de kinderen van Adam. En en jij ligt op de grond of op een hard tapijt. En de profeet werd rood en hij zei zelf: Sia, je omer, wallahi, deze jij heeft geen waarde. Wij wachten op het hiernamaals. Dus de profeet hechtte helemaal geen waarde. Deze man, die iedereen probeert te beschrijven als een man die met zijn zwaard heel de wereld probeerde te veroveren. En dit is wat zij toch zeggen? Wanneer wij zeggen over de sharia zal de wereld domineren, de islam zal de wereld domineren, denken zij meteen aan bloedvergieten en aan moslims die in paleizen leven en moslims die alle rijkdommen stelen van mensen en onrechtvaardig zijn en genieten van het leven, terwijl alle ongelovigen als honden leven of als ratten leven onder de moslims. Kijk, dit is onze profeet sallallahu sallam. En laat, laat, laat duidelijk zijn. In zijn tijd was er ook luxe. Zoals Omar anh, zei over de koningen. En de profeet hield zich helemaal niet bezig met luxe. Hij hield zich bezig met zijn dien. En met het verspreiden van tawhid. Het verspreiden van la ilaha illallah Muhammadur al rasulullah. Dit is waarmee hij bezig was. Hij hield zich niet bezig met luxe. Het best zoals nu. Beste huis, beste auto, beste kleren, beste dien, beste dat. Subhanallah, dit is niet voor een moslim. Een moslim heeft, heeft een doel en dit is de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En uiteindelijk hopend op het paradijs met de profeet sallallahu alayhi wasallam. Wat zei de profeet sallallahu alayhi wasallam sallam over zichzelf? Hoe zei, wat zei de profeet sallallahu alayhi wasallam over zichzelf? En hoe de mensen met hem moesten omgaan? Hij zei, en dit is ook in de gotba dat hij heeft gedaan. Ter informatie, de laatste gotba van de profeet sallallahu alayhi wasallam op de minbar. Heeft hij deze uitspraak gedaan. Overdrijf niet in jullie lofprijzing van mij. Zoals de christenen overdreven in hun lofprijzing voor de zoon van Maria. En voor Isa, salam. voor Jezus. Waarlijk, ik ben slechts een slaaf. Dus noem me een slaaf van Allah en zijn boodschapper. Allahu akbar. Deze man, die de allerhoogste status heeft gekregen van de mensheid. Die zegt, doe niet zoals de christenen hebben gedaan met Isa. Salam. Noem me abdallah. Zoals ik ervoor heb gezegd. In de naam van zijn vader. Noem me Abdullah en de boodschapper van Allah en Rasulullah. Meer niet. Subhanallah. Terwijl hij degene is die verdient om op de eerste plaats gezet te worden. Dit was de profeet, zei over zichzelf. Laten we nu kijken naar niet-moslims. Dus dit was hij zelf dat hij, dat hij sprak en enkele citaten en we kunnen nog uren en dagen spreken over de profeet sallallahu Welke laten we nu kijken naar enkele ongelovigen wat zij zeiden in zijn tijd en na hem enkele ongelovige citaten van ongelovigen toen toen Awwa ibn Mas'ud en voor hij moslim werd toen hij naar de profeet sallallahu wasallam is gegaan om een verdrag uh, te tekenen met de profeet sallallahu anhu en je moet u weten Awwa ibn Mas'ud was de ambassadeur van de ongelovigen die kunnen hem vergelijken met de Kijfer, daar die, uh, uh, die Kijfer van, van de Verenigde Naties dat zichzelf, uh, dat hij is de ambassadeur en hij moet overal ter wereld gaan om te bemiddelen. En om, is, moe. Ja, Moen. Nou, uh, die man moet gaan bemiddelen en die moet uh, alles oplossen. Hij was de ambassadeur. Zij sturen hem om, het, uh, om, het, om, om te spreken en om te onderhandelen. Wel, Orba ibn Mas'ud radiyallahu anhu, voor zijn islam was ook, had die positie. Dus hij kwam naar de profeet sallam, om te onderhandelen. Toen hij aankwam was hij gechoqueerd. Hij ging terug naar de Muschirikien, hij zei tegen hen, en dit is zijn citaat en dit is terug te vinden in de Sahihayn. Hij zei, ik heb alle leiders van mijn tijd ontmoet. Ik heb Kisra en Keizer en najashi ontmoet. Dat waren de grootmachten van die tijd. Je had Ethiopië aan de ene kant, het Romeinse Rijk aan de andere kant en het Persische Rijk daarnaast. Dit waren de grootmachten van die tijd. Hetzelfde als bijvoorbeeld nu Amerika aan de ene kant, Rusland aan de andere kant en dan heb je nog in Azië China als grootmacht. Dit was ongeveer de situatie en ze hadden zelfs meer te zeggen in die tijd. Hij zei: Ik heb deze drie koningen bezocht en nooit heb ik gezien, en nooit heb ik een leider gezien. Met, met de rijkdom van Mohammed sallallahu alaihi wasallam in zijn, zijn metgezel. Als, als hij hen beveelde, spuurde zij om zijn bevel uh, op te volgen. Wanneer hij sprak, luisterden ze allemaal. Zij keken constant naar hem en keerden hun blikken niet weg van hem. Dit is zijn citaat. Wanneer hij de wasing verrichtte, wodo, spuurde zij om het water van wodo te nemen voor zegeningen. Wanneer hij spuurde, gingen zij bijna vechten om zijn speeksel op te rapen, om zichzelf ermee in te wrijven voor een baraka. Dit is het citaat van al-Ibn Natuurlijk, de ongelovigen, de mushi'ikin hebben gezegd, hij heeft, hij heeft jou betoverd, want het kan niet. Zij konden zichzelf niet inbeelden dat iemand zo'n status had bij de metgezellen. Ze hebben gezegd, zij hebben jou betoverd, hij is moslim hoorde ter, ter informatie, maar... De ongelovigen hebben gezegd, Mohammed heeft jou betoverd. Wij hebben jou gestuurd om een verdrag te tekenen met hem, om hem om te praten en jij komt terug met hem te verheerlijken. Subhanallah, wat is dit? Ja. Nee, de wereld staat stil voor de ongelovigen. Heraclus, de Byzantijnse leider, de Byzantijnse koning van die tijd, die heel veel macht had. Wat zei hij? Abu en voor zijn islam, hij was leider in Mekka, hij hoorde bij het parlement van Mekka. hij is gegaan naar Byzantië, naar, naar, naar, naar Heraclus. Om hem op te hitzen tegen, tegen de profeet. Zijn zijn. Om financiële steun of militaire steun te krijgen om hem eh, te mobiliseren tegen de profeet. Zijn zijn. Dus Heraklius zei van wie is die man? Ja, zegt Mohammed, Mohammed, Mohammed, wie is deze Mohammed en wie zijn zijn volgelingen? Nadat Abu Sufyan hem heeft beschreven en zijn volgelingen heeft beschreven, wat was zijn antwoord? Heraklius zei, als hij hier was, had ik hem mijn plaats gegeven. En als ik bij hem was, had ik zijn voeten gewassen. Subhanallah. <laughs> Allah, Allah. Subhanallah, wist u? Agil. Dit is Heraklius. Heraklius heeft ongeveer dezelfde positie, of had een hogere positie, dan die kuiver van Obama nu. Kun je dat geloven, Subhanallah? Nee, ja, nee, ongelooflijk. Agil. Gandhi... Die heeft uh, miljoenen volgelingen, Gandhi zelf, eh, Mahandi Gandhi, van nu, tel, uh, niet lang geleden. Kijk wat hij zei in Young India. Hij heeft een boek geschreven, Young India. Hij zei, ik wilde alles weten over degene die de harten van miljoenen mensen beroert. Ik raakte er steeds meer van overtuigd dat het niet het zwaard was dat islam een plaats gaf in die dagen. Het was de uiterste simpelheid, de volledige onzelfzuchtigheid van de profeet, het enorme respect voor zijn preken, zijn intense toewijding naar zijn vrienden en volgelingen toe, zijn dapperheid, zijn onverschrokkenheid en zijn ab absolute vertrouwen in Allah en in zijn missie. Deze elementen en niet het zwaard droegen alles en overwonnen elk obstakel. Toen ik het tweede deel... Van zijn biografie uit had, vond ik het jammer dat er niet meer te lezen was over dit grootste leven. Allahu Akbar. Dit is, Mag dit is Gandhi, een Mushrik, een kaffer. Dit is wat hij zegt. Ja, en zelfs hij, wanneer hij de biografie van de Profeet Zayshum leest, hij kan niet anders dan zeggen: Ik kan hier niet tegenop. En hij is, hij is een Mushrik, hij gelooft, hij is er nooit moslim geworden. Maar ik kan kijk hoe hij toegeeft wie de profeet Salallahu wa sallam is. Natuurlijk hebben wij, wij het hebben Tizkiya van Kofar niet nodig. Wij hebben niet nodig dat een ongelovige de profeet is een verheerlijkt voor ons. Wij lijken duidelijk te zijn. En ook voor de niet-moslims dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat die, dat die zullen beluisteren, laat u even stilstaan. Want een oordeel vellen over een persoon zonder die te kennen, zonder over hem te lezen of te horen, is gemakkelijk. Heel gemakkelijk. Oké, okay, die is slecht. Punt. Michael Hart, en ik denk dat dit een, een, een, een, een trauma die boek was een trauma voor alle atheïsten wereldwijd. Hij heeft een boek geschreven, De 100 meest invloedrijke mensen in de geschiedenis van de mensheid. Tijf. Op de eerste plaats heeft hij Mohammed ibn Abdullah gezet, de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. 100 meest invloedrijke mensen in de geschiedenis van de mensheid, van Adam salam tot nu. Hij zei: Mijn keuze om Mohammed op de lijst van z'n werelds meest invloedrijke personen aan te voeren, zal wellicht enkele lezers verbazen of door sommigen in twijfel worden getrokken. Maar hij was de enige man in de geschiedenis die buitengewoon suc succesvol was op zowel werelds als religieus gebied. Het is aannemelijk dat de invloed, dat de invloed van Mohammed op de, islam, op de islam groter was dan de gecombineerde invloed van Jezus en Sint Paul op het Christendom. Ja, zelfs Isa en Johannes Paulus, zij alle twee hadden nog niet zo'n impact op het christendom. Volgens zijn citaat natuurlijk, terwijl we weten dat Isa niets te maken heeft met het christendom, dat hij moslim was. Hij gaat verder. Het is deze ongeëvenaarde combinatie van, van het wereldse en het religieuze aspect, welke naar mijn mening Mohammed het recht geeft beschouwd te worden als de meest invloedrijke individu in de menselijke geschiedenis. Allah -halla. Allah -halla. Allah -halla. Subhanallah, dit is Michael Hart, een Amerikaan. Geen moslim, nooit moslim geweest en tot hiertoe is hij niet moslim. Als hij nog leert, Allah u Ja, subhanallah, Ajjeef. En wij moslims de dag van vandaag, wanneer je tegen iemand zegt, akhidit is een sunnah, hij zegt tegen jou, dat is maar een sunnah. Laat je op paard al akhidit is geen val. Terwijl dit wel, fard wel een val is, wil ik een geert. Wanneer je zegt tegen hem, ach, doe dit niet. Hij zegt, je dit is maar sunnah. Ja, niet je doe, wil je dat doen, doe, wil je dat niet doen. Ja, subhanallah. Kijk hoe kuffars spreken over onze profeet, sallallahu alaihi En wij moslims dagelijks zitten wij de sunnah van de profeet, sallallahu alaihi zijn op zijn. En wanneer hij onder vuur wordt genomen, doen wij alsof er niets aan de hand is. Wa hawla quwwata billah. De profeet, sallallahu alaihi voor alle duidelijkheid, Allah zegt over hem, al أَرْسَلْنَاكَ Illa, رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ We hebben waar we hebben jou gezonden, enkel als barmhartigheid voor de wereldbewoners. En deze eieren wordt constant naar boven gehaald en mensen spreken constant over deze eieren. wat betekent deze eieren wereldbewoners? De profeet was niet enkel een rahmah, een barmhartigheid voor de mensheid, maar hij was ook een barmhartigheid voor de dieren en planten en bomen. Hij was een barmhartigheid voor de mensheid omdat Allah subhanahu wa ta'ala de mensheid niet, niet, niet zal, uh, zal vernietigen en een andere mensheid brengen omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam er was en omdat de profeet, de umma van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, er is Hij was een barmhartigheid voor dieren Ik ga jullie een voorbeeld geven en dit gaat heel veel broeders verbazen dit is sahih dit zijn authentieke overleveringen op een dag was de profeet sallallahu aan het stappen door de straten van Medina en hij kwam een hert tegen en dit is overgeleverd door Um Salama, radiyallahu anha hij kwam een hert tegen dat was aan het stappen met haar, met haar poten op de grond en zij zei tegen de profeet sallallahu zij, zij sprak tegen de profeet sallallahu alayhi zoals Sulaiman alayhi salam zoals Suleiman alayhi salam met dieren kon spreken kon de profeet sallallahu ook begrijpen wat dieren zeiden en ter informatie imam Shafi'i heeft gezegd dat, er geen enkele, dat, er, dat, dat elke, profeet, elke profeet en boodschapper een wonder heeft gekregen. En onze profeet sallallahu alaihi profeet sallam, heeft dezelfde wonderen gekregen of meer zelfs. Van ieder ander profeet. 124.000. Dus zij zei, ja rasulallah, deze boer is onrechtvaardig tegen mij. Hij, laat, hij heeft mij niet geslacht om mij te laten rusten. En hij heeft mij ook niet vrijgelaten om naar mijn kinderen te gaan om hen te voeden. Mijn eier is gevuld met melk. De profeet Sallim, zei tegen haar, tegen die hert: Als ik jou zou vrijlaten, zou bevrijden, zou je terugkomen. Zij, zeide, ja, rasool, zij zei: Ja, Rasulullah, als ik niet zou terugkomen, zou Allah mij pijnlijke, een pijnlijke bestraffing geven. Een dier, ja, Ibadallah. Een dier denkt aan de bestraffing van Allah. En moslims. Moslims de dag van vandaag gaan naar discotheken en drinken alcohol en doen zinnen. En het, zij doen alsof er geen enkel probleem is. En dier dacht aan de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. De profeet sallallahu zei tegen de boer, zou je die willen verkopen aan mij? De boer zei tegen de profeet sallallahu alaihi wa neem die Ya rasulullah. En de Sahaba leren bij Allah... De sahaba, de metgezellen, zweren bij Allah, zij zeiden wallahi, wij zagen de hert lopen in de vlakte en zij zeiden la ilaha illallah muhammad rasulullah. Allahu akbar, een hert, en zij heeft zelfs erkend dat de profeet een barmhartigheid was. En waarom klaagde zij specifiek bij hem en niet bij iemand anders? Omdat zij wist wie hij was, salallahu alayhi wa sallam. Al hassan al Basri rahimahullah. En voor alle duidelijkheid niet Al-Hassan al Basri van Marokko, voor alle duidelijkheid niet de minister van Marokko, dat is gestorven, laat het duidelijk zijn. L hassan al basri rahimahullah, de imam van de tabi'in, hij zei dat planten en bomen huilden. planten en bomen huilden. voor het verlies van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zij miste de profeet sallallahu alayhi wa sallam, planten en bomen, in Kunnen wij dat zeggen over ons nu? الله زيك توور دي صلى الله عليه وسلم ان اعطيناك الكوثر بهبيا والكوثر كيف ان ريفيرينت باراديز ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر بيت امبيت يو يعني بيت en degene die jou bestrijdt of degene die jou haat is de meest verlaagde en de meest vernederde en zal, de, de, de, de, uh, zal uiteindelijk uh, de vernielde zijn. Allah subhanahu wa ta'ala geeft hem deze status. En er zijn, uh, er zijn verschillende ayat en verschillende ahadith die dit kunnen bevestigen. De waarde van de profeet sallallahu wa De waarde van, van deze man. is beste moslims. Mijn bedoeling hier is om duidelijk te zeggen... Wanneer wij hier naar buiten gaan, wanneer wij straks hier naar buiten gaan, moeten wij een nieuw programma hebben. Wij gaan naar buiten met de intentie om de sunnah van de profeet, alayhi wa sallam, te, te, te, te, te praktiseren. Om deze te, te beleven, om deze te verdedigen. Dit is wat wij moeten doen, beste broeders. Niet een lezing horen en straks naar huis gaan en doen alsof dat wij niets hebben gehoord. En ik spreek over mezelf om te beginnen. We moeten, inshallah... Leven met deze zaken. Deze ahadith en ayat zijn er niet zomaar. We we moeten de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, we moeten hem een status geven die hij verdient. En niet zomaar. de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zag een sahabi in metgezel, op een gegeven moment niet meer. Hij zag hem niet meer. En hij vroeg de sahaba waar is hij? De sahabe had hem niet gezien. Zeiden: ja, Rasulullah, allah wa ahlem maar hij zit thuis. Hij komt niet buiten. Dus de Prophet is naar hem thuis gegaan. Toen hij bij hem thuis binnenkwam, vond hij hem depressief. Hij zei tegen hem: Wat is jouw jou probleem? Wat is er? Wat scheelt er? Hij zei: Ja, Rasulullah, het Hij zei: Ja, Rasulullah, een enorme zaak heeft mij bezig gehouden. En wat is deze enorme zaak? Een mooie vrouw, het dunia, wereldse leven, kinderen, afbetaling van de hypothecaire lening. Wat was deze zaak? Hij zei, ja Rasulullah, wij zijn met jou en wij missen jou al. Dus ik dacht eraan: wat zou er, wat zou er gebeuren wanneer jij in de, hoogste, in de hoogste graad van het paradijs bent en wij in een lagere graad, hoe kunnen wij jou zien? En erger nog, wat zou er gebeuren wanneer wij in de hel worden gegooid en wij het verbod krijgen op jou om jou te zien? En de Profeet Sallallahu zei tegen hem: Marma, heb je al naqijama? En de man is met diegene van wie hij houdt, dat is oordeel. Kijk hoe de Sahaba dachten Dat was niet flan of illan Dit waren de Sahaba, de metgezellen van Mohammed Ali Sallallahu Alaihi Die slagvelden met hem. Die, die zelfs um, uh, <stages> de blijde boodschap hadden gekregen voor het paradijs. En zelfs zij dachten zo na. zelfs zij waren bekommerd om deze zaak. Hoe zij de Profeet alayhi gaan gaan. Hoe zij. Gescheiden zouden zijn met de profeet Sahaba. Zeggen over de dag dat de profeet Sahaba is gestorven, de duisterste dag was in de geschiedenis van Medina. Toen de profeet Sahaba is gestorven, de Sahaba niet getraumatiseerd. Sommige Sahaba spraken niet, konden niet meer spreken. Die hebben gezegd: De profeet is gestorven, wij kunnen niet verder leven de Umar ibn khattab trok zijn zwaard hij zei Wallahi als iemand zegt dat de profeet zei niet, hij kon niet meer rationeel denken hij zei de profeet is naar zijn heer gegaan zoals Moosah naar zijn heer is gegaan hij kon niet meer rationeel denken de enige natuurlijk is de sheikh van de sahaba Abu Bakr radiallahu die standvastig is gebleven en die de sahaba heeft in toom gehouden en heeft standvastig gehouden De Profeet zei: Inshallah, we gaan beginnen uh, afsluiten. De Profeet zei, zei: Niemand onder jullie zal geloven. La Niemand onder jullie zal geloven. Tot ik meer geliefd ben dan zichzelf, zijn ouders, zijn kinderen, zijn familieleden, zijn rijkdom en, de, en heel de mensheid. Dit zijn de voorwaarden van Iman. De, de, de, de Profeet zegt: zei, Niemand onder jullie zal geloven. Tot hij op de eerste plaats staat. Dus de vraag die wij onszelf moeten stellen, sta, staat hij op de eerste plaats? Staat de profeet Zaj op de eerste plaats? Dit is de vraag die wij onszelf moeten stellen. Wanneer wij iets horen, moeten wij onmiddellijk reageren. Wanneer wij iets zien, onmiddellijk reageren. Niet nadenken of wachten op een fitwa of op die of die dat moet praten... Natuurlijk, wij moeten reageren volgens de kitab en de sunnah, voor alle duidelijkheid. We we moeten reageren. Bewijs aan de ongelovigen, dat wij echt de volgeningen zijn van Mohammed, sallam, in zijn sunnah praktiseren, in zijn akhlaat, in zijn manier van dawah doen, in zijn manier van omgaan met de buren, in zijn manier van de jihad vis à bil voeren. De profeet zal later duidelijk zijn. Hij was niet zoals heel veel... Ik las, onder, ik las, ik las een dag of twee geleden. Over die Joodse buur die wel gooide op de Profeet. Ik hoor, dit is een hadith, dit is een zwakke hadith. Die bestaat niet. Umar en Abu Bakr, en Khalid ibn al Walid, en Abu Abeid, en Sa'di ibn Abu Qazan met de Profeet. En een vervloekte Jood gaat wel gooien op de Profeet. En wat deden de Sahaba dan? En subhanallah, wat voor een hadith is dat? En mensen gebruiken die hadith. Laat <laughs> het duidelijk zijn. De profeet wa sallam, was een barmhartigheid voor de mensheid en voor alles op aarde. De profeet wa sallam, was, de, de, meest, was de, de, de zachtaardigste persoon in bepaalde zaken. De sahaba zeiden over hem, wanneer hij de keuze had tussen twee zaken, koos hij altijd voor de, voor de, voor de, zachtste, voor de zachtste zaken. Dit was de profeet. Wa maar tegelijkertijd. Wanneer Allah zegt, in أَرْسَلْ We hebben jou enkel als barmhartigheid gezonden voor de wereldbewoners. Naam, een barmhartigheid voor degene die deze barmhartigheid aanvaardt en respecteert. En degene die deze verwerpt, die heeft enkel zichzelf te. te, te, te, te die heeft enkel zichzelf te verwijten. Barkallah fikum. Dus inshallah, laten laat inshallah. wij gaan naar buiten met een programma praktiseren van de sunnah van de profeet Sallallahu deze promoten, deze verdedigen en zeker klaar zijn om ons leven ervoor op te offeren en ik vraag Allah Subhanahu Wa Ta'ala om ons te verzamelen met onze Habib Sallallahu wa Wasallam in het paradijs en ik vraag Allah Subhanahu Wa Ta'ala om ons zijn Shafa'a te geven de dag des oordeels. en ik vraag Allah Subhanahu Wa Ta'ala om ons met de sahaba van Mohammed, alaihissalatu te verzamelen. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons de macht te geven, en de iman te geven, om de sunnah van de profeet, alaihissalam, te praktiseren. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons de kans te geven, om de sunnah, om ons leven op te offeren, voor onze habib, salallahu alaihi wassallam. Amin. Wa subhanahu wa ta'ala. la wa ilaik. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هو منهم، فهو شريكهم لا، فهو معهم لا، فهو مصاحب لا، مناصر لا، فهو منهم، فإنه.